7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Ook vandaag voeren boeren weer actie in Den Haag... maar niet meer zo massaal als gisteren. Bij de Hofvijver is straks een boerenontbijt voor voorbijgangers. De betogers willen iets terugdoen voor de inwoners van Den Haag... na de overlast van gisteren. Ook willen ze in gesprek met belangstellenden... over waarom ze actie voeren. Een aantal boeren bleef vannacht slapen op het Malieveld. Hoeveel is niet bekend. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het stikstofbeleid... Ziekenhuismedewerkers in heel het land leggen op 20 november het werk neer. Het gaat daarbij om niet spoedeisende zorg. Volgens de vakbonden is het de eerste landelijke staking van ziekenhuispersoneel. Aanleiding zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. Zorgpersoneel voert al sinds de zomer actie voor een hoger loon en minder werkdruk. De bonden verwachten dat in zo'n 40 ziekenhuizen het werk wordt neergelegd. De academische ziekenhuizen doen niet mee aan de actie, want zij vallen onder een andere cao. Premier Rutte noemt het geweld tussen Turken en Koerden in Rotterdam gisteravond onacceptabel. Een demonstratie van Koerden tegen de inval door Turkije in Syrië liep flink uit de hand. Rutte zei dat je mag demonstreren, maar dat we dat in Nederland wel beschaafd doen. In Valkenswaard zijn vannacht twintig bewoners van een appartementencomplex geëvacueerd... ...na de vondst van een explosief. Het projectiel lag voor de deur van een café. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief onklaargemaakt en meegenomen. De zonneauto van de TU Delft is tijdens de World Solar Challenge in Australië in brand gevlogen. Van de wagen is niets meer over. De bestuurder kon door teamgenoten op tijd uit de wagen worden getrokken en raakte niet gewond. Het team van Delft was bezig met de laatste etappe en lag op koers om de wedstrijd te winnen. Het weer, de dag begint droog en af en toe schijnt de zon. Later kan er een bui vallen, het wordt zo'n 15 graden. Morgen veel regen en een stevige zuidwestenwind en ook zaterdag gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De dagelijkse file op de A7 staat er. Vanaf Hoorn naar Zaandam, tussen Avondhoorn en Purmerend. De vertraging een ruim een kwartier. En de N244 is dicht. Alkmaar-Edam in beide richtingen bij Westgrafdijk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort... Zandvoort? Yeah. Is... Zin in ZFM... z Met nu... Opstand... Pakkenpot... For inspiration. Come on. Come on. Come on, come on.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 This is the FM.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 Only human Sometimes I I just don't know mm. Every time I move I lose When I look I'm in And every time I turn around